...met het NOS-journaal. De vrouw van 23 uit Delft die besmet is met het coronavirus... ...had de afgelopen dagen contact met zo'n tien mensen. Dat meldt Omroep West. Ze zit thuis in quarantaine en het gaat redelijk goed met haar. De mensen met wie ze contact heeft gehad... ...worden door de GGD in de gaten gehouden. Inmiddels zijn in Nederland zeven mensen besmet met het coronavirus. In Rotterdam heeft mogelijk ook iemand het virus. De man of vrouw ligt in het Erasmus MC.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 In de trein bij Gouda is een man aangehouden omdat hij een zwaard en twee grote dolken bij zich had. De man was gisteravond op de terugweg van een cosplaybijeenkomst. Daarbij kleden deelnemers zich als een fictief personage uit een film of strip met de bijbehorende accessoires. Volgens de politie zat de man nog volop in zijn rol en had hij de wapens in zijn handen. Ook was hij onder invloed van alcohol. Het is strafbaar om dit soort wapens in de trein mee te nemen. Ze worden vernietigd. Het weer het is wisselend bewolkt met af en toe een bui. Vanmiddag steeds meer bewolking en regen. Het wordt maximaal 9 graden. Aan de kust kan het stevig waaien. Morgen bewolkt en vanuit het zuiden uit gaat het opnieuw regenen. Het wordt dan een graad of acht. Dit was ZFM. De Bij de ANDW. Er staan nu geen files.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 Ze vormden lang een Nederlands artiestenduo. Ze werden vooral bekend door het nummer Shalalali, Shalalala, natuurlijk de Duivel op de Dam. En nu hoort je nu Gert en Hermie met Alle Duiven op de Dam, oftewel Shalalali, Shalalala. Alle Duiven op de Dam, Shalalali, Shalalala. Ja die weten het kwam, Shalalali, Shalalala.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 Duiven weet en hoe het kwam. Sha la, la Ja die weten hoe het kwam. Shalaladi, shalalama, Want ze zaten is op shalaladi, shalalama. En je hapste je brood. Sha shalala shalalala, Als een rook in je eeuw. Ik was meteen verliezen op jou en zag ik jou dan weer, dan zei ik keer op keer: Er is geen ander meer waar ik van hou. Nooit ik vergeten die ik, ik, ik, ik, dag, tjalalawi, tjalalala, dat ik jou voor het eerst daar zag. Tjalalawi, tjalalala. Mooi is het leven, De zon in mijn leven. Door deze duiven zijn wij nu een paar, want zij brachten ons twee.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 Blijft de herinnering aan hen levend In dat mooie kleine gouden medaillon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 Neem in je leven strijd een verzetje op zijn tijd maar schiep vreugde in het leven zet de zorgen aan de kant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 De poort die gaat nu dicht. De weg naar.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 Mijn eigen huis krijgt, dat is uniek. Dan is je even met permissie. Dag en nacht muziek. Of als die woning heel wat duiken, al is de huur wel piek. Je blijft van puur geluk het Dag en nacht muziek. Met wat zullen op je raam voorzijn, je enkel in verrukking. Maar dan komt de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 Middag en nacht muziek, met een oude bel en een zaalvel en een kronnekurk het trekken. Met de en een, een broestjes haar, een toeter en een wekker en een drinkel van wat glazen. Sulving de werkelijke artistiek. De buren groepen in extase.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 Appeltjes van oranje weer. Zien de zakken, sla een kistje in. Geld aan de vrouw, die staat er niet voor oh, En van je hele hoor er ho, de moet maar in. En van je